1.2. Armoede en schulden GroenLinks zet zich actief in om armoede te voorkomen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning... zodat mensen met een minimumuitkering of een laag inkomen... volwaardig kunnen meedoen. Hetzelfde geldt voor kinderen uit deze gezinnen. Zij worden in staat gesteld om te sporten, de bioscoop te bezoeken... of lid te worden van de muziekvereniging. Gemeentelijke regelingen die mensen met een laag inkomen helpen... moeten simpeler en gebruiksvriendelijker worden. Een moderne variant van de Stadspas is daarvoor heel geschikt. Onze actiepunten. 1. Huishoudens met lage inkomens krijgen ondersteuning om te voorzien in eerste levensbehoeften... ...en de mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving, bijvoorbeeld door sport en cultuur. 2. Bij een aanvraag voor een uitkering kijkt de gemeente behalve naar wettelijke richtlijnen... ...ook naar de specifieke situatie van de aanvrager. 3. Jongeren horen geen schulden te hebben. Er komt een intensief programma voor preventie van schulden en gedragsverandering. Een schuldenfonds kan daarbij een belangrijk instrument zijn. Punt 4. Uitkeringsfraude blijft aangepakt worden... waarbij de nadruk ligt op preventie. Een goed armoedebeleid blijft alleen betaalbaar als misbruik wordt bestraft. Punt 5. Nijmegen stopt met het inzetten van dure in Punt 6. Inwoners kunnen gebruik maken van een stadspas... Waarbij op goedkope en laagdrempelige wijze gebruik gemaakt kan worden van sport, cultuur, openbaar vervoer en andere maatschappelijke voorzieningen. Wat hebben we bereikt? Jongeren kunnen op het ROC terecht bij een jongerenloket voor vragen over financiën en ondersteuning bij budgetbeheer. In een tweejaarlijkse minima-effectrapportage wordt zichtbaar bij welke groepen mensen de stapeling van maatregelen het hardst aankomt en welke ondersteuning noodzakelijk is. Er is daarbij speciale aandacht voor ZZP'ers. Voor mensen met een laag inkomen bieden we een collectieve aanvullende verzekering voor ziektekosten CAZ aan. Er is een aanvalsplan armoede en schulden, zodat woningcorporaties, sociaal wijkteams en verzekeraars schuldenproblemen voortijdig signaleren.